Dikten Hart met het NOS Journaal. Alexander Renoir Kan heeft gesolliciteerd functie van vicepresident van de Raad van State. Renoir Kan, die nu nog voorzitter is van de Sociaal-Economische Raad, heeft een gesprek gehad met minister Opstelte, die zich bezighoudt met de benoeming. Het is nog onduidelijk of Renoir Kan formeel is afgewezen. Afge het zeggen bronnen naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant. Alles wijst erop dat Piet Hein Donner, die nu minister van Binnenlandse Zaken is, de prestigieuze baan bij de Raad van State krijgt. Vrijdag komt het kabinet met de benoeming van de opvolger van Cenk Widdink. Mogelijk volgt Liesbeth Spies Donner op als minister. Vrachtwagenchauffeurs gaan tussen 11 en 12 uur vanochtend actie voeren op de snelwegen. Ze zullen niet harder rijden dan 60 km per uur. De lange organisatie van kleine transportbedrijven FERN heeft de actie georganiseerd. De Veren is tegen de inzet van goedkope Oost-Europese truckers. Daardoor zouden Nederlandse chauffeurs steeds moeilijker aan werk komen. Het is onduidelijk hoeveel vrachtwagenchauffeurs er aan de actie gaan meedoen. Transport en Logistiek Nederland is tegen de actie, omdat medeweggebruikers onevenredig hard zouden worden getroffen. Volgens TLN spreekt de FERN maar voor een beperkt deel van de kleine transportondernemers. De actie zou het imago van de hele transportsector schaden. Kredietbeoordelaar Moody's houdt zijn twijfels over de kredietwaardigheid van de EU-lidstaten. Vorige maand zei Moody's dat de kredietwaardigheid van de EU-lidstaten in het eerste kwartaal van 2012 tegen het licht wordt gehouden. De afspraken op de EU-top van vorige week hebben daar geen verandering in gebracht. Volgens Moody's staan er in het akkoord weinig nieuwe maatregelen en blijven de risico's voor de eurozone toenemen. Door de gebrekkige daadkracht loopt de kredietwaardigheid van de Europese landen steeds meer gevaar, zegt Moody's. Vorige week dreigde kredietbeoordelaar Standards Poor als, eh, al dat de kredietwaardigheid van de EU-lidstaten mogelijk wordt verlaagd.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. En jij beleeft het Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte Kerst ZFN Dit is Kerst met ZFN Met nu nu In Zandvoortse Zaken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 En uit, uiteindelijk dat we met z'n allen één gesprek vormen. En ja, dat is eigenlijk Tielisjes ah. We nou ook de naam. We hebben een beetje gezocht naar één woord die allesomvattend kon zijn. Nou, dat bestaat natuurlijk niet. En Het is absoluut niet aan te komen. En bij Tielisjes hoop ik toch dat ieder zijn eigen ja, woord, eigen idee bijvoegt. En dat het voornamelijk leuk klinkt. Mm -hmm. Het moet gewoon leuk zijn. Leuk om te te drinken, Leuk om samen te zijn. Leuk om even uit te piepen. Gewoon leuk. En dat klinkt heel gezellig ook. En, en hoe ben je er zo toe gekomen om thee te gaan verkopen? Um, ik zocht eigenlijk naar werk die ik niet kon vinden. Of niet dat ik een, leuk, een leuke baan kon vinden waar, waar ik mijn eigen kwijt, kon ja, kwijt kon. En dat mensen dachten, nou, wij kunnen haar de ruimte geven om haar kwaliteiten uh, te te brengen. En ik zocht tevens ook woonruimte om weer terug naar Zandvoort te verhuizen. En toen liep ik tegen dit uh, pandje op toen dacht ik, ja, twee vliegen in één. Ja. Dat is voor mezelf doen.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 gewoon 's ochtends even makkelijk in het kookje ja. hangen en dan weer gaan we de deur uit. Dus ik heb ook nu steeds meer theezakjes. zakjes en het meeste is wel vertreed of biologisch of organic mm. en niet omdat ik heel erg voor de sokken ben, maar het is gewoon het beste. Je krijgt het meeste waar voor je geld en de meeste smaak komt dan vrij. Mm. Dus er gewoon echt wel een verschil is tussen normale thee en thee die net eventjes meer aandacht heeft gekregen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 dan ontpopt hij zich. Dus hij zinkt eerst, dan zuigt de thee, of de gedroogde bladeren, zuigt van ja. water. En die opent zich. Dus het bolletje gaat open en daar komt dan een bloem uh, tevoorschijn. Ja. En dat de ziet de er bloem, heel leuk uit. Ja, de bloem geeft dan het vleugje smaak over de thee. Dus je basisgroen groen-zwart, met een vleugje van jasmijn of een vleugje anjer. Ik heb ook trilswam. Nou, dat ziet er gewoon ja. heel grappig uit. Ja, uh, ja theebloemen heet dat, heet dat. Ja, dus ja. dat geeft meteen een ander soort smaak aan de thee. Ja. En er zijn verschillende soorten van die bloemen, ja, dus heb... met verschillende smaken. Ja, je hebt ontzettend veel smaken, maar ik heb er nu op dit moment 23 verschillende smaken. Oh, zo. Ja, en dat dan moet je veel. meer denken, dit is dan bijvoorbeeld, dan moet ik even spieken, kogelarmant, uh, goud en jasmijn, maar dan kun je ook goud mm. en jasmijn, of jasmijn met kogelammerant. En daarom heb je zoveel verschillende soorten, omdat ze al die bloemen met elkaar mengen. ja.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 ja geweldig en ja dat stem je ook weer af in je thee pakjes ik heb voorverpakte pakte thee met een draad erop of een prinses wat dan weer extra leuk is voor kinderen mm -hmm. dus als je kindjes thee wil laten drinken ze hebben er geen zin in en je laat een prinsesje zien dat is het <laughs> ook wel leuker ja natuurlijk heel simpel dus eigenlijk iets, iedereen die thee en koffie drinkt is uh, ja welkom ja je, je geeft ook feestjes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 Ja, dat, dat is natuurlijk. Ja. Dus ja, alles wordt hier afgestemd eigenlijk. Ja, gewoon in overleg kan ja. je van alles eigenlijk hier uh, organiseren. Ja. Dus ja. met je vriendinnen, ouder, de, wat ja. oudere dames. Iedereen dan hier ook IT? Ja. Oh, ja, Maar lust jij geen vlees of vis, mm -hmm. dan krijg je ja. natuurlijk geen vlees of vis voorgeschoten. Nee. Dus dat wordt wel gevraagd. Uh, oh. Hou je helemaal niet van thee nou, dan is er ook wel weer een oplossing voor. Dus mm. ja, eigenlijk is alles mogelijk. Nou, heel creatief ook, ja. dat het allemaal mogelijk is. Ja. En, uh, Haiti, kan je nog vertellen wat daar zo'n beetje bij hoort? Até, maar nog... Uh, is... Ja, bij Haiti denk je eigenlijk alleen maar zoet. Hmm. Maar het wordt afgesloten met een lekker zoetig hapjes. Maar het is voornamelijk gewoon lekker eten. Oké. Okay. Het hoeft niet zoet te zijn, ja. dat willen we eigenlijk laten zien. Vanavond. En dat nou, maak je ook en... allemaal zelf erbij? Dat hoort er zelf gemaakt, Oh, ja. wat leuk. Ja. ja. Oh, dat is weer iets nieuws ja. erbij. Wat geweldig. The world the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare His room. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing.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 Zoals theepotten en extra bekers. Ja. Hoe ben je aan die lijn gekomen? Is dat een speciale lijn? Of nee, het, het is eigenlijk wel? alles door elkaar. Het okay. heeft wel allemaal verband met de verschillende leveranciers waar ik vandaan haal. Zijn hebben allemaal of kopjes of, of theefilters, noem maar op. En daar hebben we een hele kleine selectie uitgehaald. Dus als mensen een cadeautje willen kopen voor iemand, dat ze toch wel een keuze hebben. Dat het niet alleen...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 takes funny turn to time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 Ja, wat ik mensen wil meegeven is gewoon genieten ja, geniet van de zet gewoon leven. lekker een pot thee het kost weinig hm. ook al laat je de hele dag staan maar ga gewoon even rustig aan achteruit zitten, om je heen kijken en denken hè, lekker <laughs> ja, even relaxen we, zijn allemaal, we moeten allemaal racen, haasten en stressen en dat ah. is ook meteen thee heb je ook een spreuk in de winkel hangen geniet van het leven hm. met rustige teugen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 Uh, je moet de klant tevreden houden, want die wil zo goedkoop mogelijke diensten hebben. Mm. Maar ja, zo, meestal lukt dat niet op die manier. Dus mm. je bent heel erg uh, constant bezig aan het regelen. Ja, dus je bent heel uh, regelmens, maar ook heel sociaal. Ja. Want ik merk dat je heel bekend bent met netwerken in alle ja. lagen van, uh, ja. van iedereen uh, ja, dat moet wel. mee op kunnen schieten. Ja, dat is toch geloof. belangrijk, ook hier in de zaak, hè? Ja, absoluut. Ja, en, en, ja. ja, dat is ook zeker zo. En ja, met iedereen schaaf ik eigenlijk altijd stiekem heel brutaal aan. Gewoon even gezellig uh, kletsen. Ja, dat is toch belangrijk voor de <laughs> ja. mensen? Ja, want ja. ja, het is ook een stukje aandacht eigenlijk, hè? Wat, wat de mensen Ja, zeggen. maar ik vind het ook, ook wel heel erg leuk om. Ik ben een positief nieuwsgierig. Mm -hmm. Heel veel dingen maakt me allemaal niet uit. Maar ik vind het wel leuk van, goh, waar kom je hier? Uh, ben je hier voor het eerst? dient je eigenlijk überhaupt wel thee? Ja. Of ben je gewoon nieuwsgierig dat je hier komt? Allemaal pna en allemaal leuk. Hmm. Dus ja, vandaar als eventjes een klein praatje. Wil je nog je adres vertellen van de locatie hier? Ja, wij zitten op de Halstraat 32A, naast café 4 en tegenover de copy office. Je bent, ja, en als je de kerkstraat uitkomt over de en dan uh, Eigenlijk kun je me niet missen. Met zoveel nee. uh, poeha voor de deur moet je, moet je het kunnen vinden. Ja, We, we vragen meestal ook zo'n beetje van, uh, ja, heb je ook nog wat tijd voor je hobby's?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 Fijne dagen en een voorspoed.